Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Goedemiddag, ik ben Maxime en dit is het nieuws van NOS op 3. In Hoorn hebben de vele zandzakken hun werk gedaan. Daarmee werd voorkomen dat het water tot aan de voordeur van de huis op het Visserseiland kwam. De burgemeester van Hoorn vertelt hoe het er nu voor staat. Nou, de verwachtingen zijn dat uh, ja, het hoogste pijl nu wel bereikt is... En dat er de komende dagen ook gespuit kan worden eigenlijk... vanaf het Markenmeer op het IJsselmeer en de IJsselmeer richting Waddenzee en verder. Maar goed, we houden nog wel rekening met veranderende windstand de komende dagen. Dus de big bags blijven nog wel even staan. De waterstand in het Markenmeer is afgelopen nacht weer gestegen. Toch hebben alle bewoners rond het meer droge voeten gehouden. In Rome, in Italië, heeft de politie bij 50 restaurants nep olijfolie gevonden. Die werd verkocht als goed kwaliteitsspul. De restaurants kochten het in voor 3 euro per liter... terwijl echt goede olijfolie zeker euro. Euro per liter kost. Door de droogte afgelopen zomer zijn er weinig olijf in Italië en dus weinig goede olijfolie. Fraude en diefstal van het spul neemt nu toe. De eigenaren van de vijfde restaurants worden vervolgd voor voedselfraude en verkoop van illegale producten. In diergaarde Blijdorp is een morgazelle geboren. Het is een mannetje en hij heet Noah. Morgazellen zijn een ernstig bedreigde diersoort. Blijdorp is een van de weinige dierentuinen waar het zeldzame beest te zien is. En deze Britse meidengroep kun je binnenkort op je post plakken. De Britse Royal Mail breekt namelijk een bijzondere postzegelcollectie uit van de Spice Girls. Er zijn tien postzegels, onder andere met Ginger Spice in haar iconische Union Jack jurkje... en een foto van hun optreden op de Olympische Spelen. Het is de eerste vrouwelijke band die op postzegels van de Royal Mail verschijnt. Eerder was die eer weggelegd voor onder andere de Beatles, The Stones en Queen. Dan nog het weer. Op steeds meer plekken regen. In het noordoosten kan er ook wat natte sneeuw vallen. Het wordt 4 graden in Groningen en 8 in Limburg. Morgen is het een beetje van hetzelfde. Dan wordt het 2 tot 6 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden op de weg of op het spoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 We zijn een, uh, ja. een beetje laat. Ik zeg je oorstel voor vier. Ja, dus, ja oei, oei. <laughs> um, maar Ik ben nog aan het opstarten. En we zijn er al. <laughs> zijn wel begonnen? Ja, we zijn oh. al begonnen. Jij ja, staat ook open. Ik sta ook open. Maar, uh, nou, we hebben gezellig afscheid genomen van Dolly en Ney. Dus en het Het is altijd leuk. Ja. Altijd gezellig. Het was weer een, een leuk programma, programma voor, voor ons. Dus uh, We komen altijd, worden al altijd welke onthaald. Ja. Dus, uh, wat de vaat Kom nog even binnen. Doei doei. <laughs> Ze kunnen geen afscheid van elkaar. Dat, Dat, Dat zal het zijn, het. inderdaad, ja. ja. Maar uh, mijn virtual DJ doet heel raar. Ja? Moet ik... Ik, uh, ik ben iets aan het opzetten, dus... Uh. Ben jij iets aan het opzetten? Ja. Ja, we moeten, weet heet het, uh, de albatros. Ja, nou, ik zal kijken of ik iets anders krijg. Hè? Dus... Maar, uh, want Beb die gebruikt uh, Spotify. Allemaal ja, dus... gelukkig nieuwjaar trouwens. Want dit dat is, ons is waar, de ja. nieuwste uitzending. Ja, de eerste uitzending van het nieuwjaar. En het is alweer 5 januari, wat het aftreft, betreft gaat het hard hè. Ja. Maar je bent alles uh, goed doorgekomen. De Ik aflappen, ben alles goed oliebollen. doorgekomen. Jouwe. ja hoor. En uh, Charlie, ook goed Charlie doorgekomen? Charlie is er heel goed doorheen gekomen. Oh, dus Echt, dat, mee. Dat, uh, dat ging geweldig. Ah, gelukkig. Dus uh, nee, dat, uh, godzijdank. Ja, dat is belangrijk, hè? Ja. Maar ik heb toch, ja, ik heb niet veel vuurwerk gezien eigenlijk. Alleen de, uh, bij de Chin Chin, om 6 uur, dat vond ik wel leuk. Maar voor ja? de rest eigenlijk heel weinig, ja. Nou ja, het knalde behoorlijk, ja. Ja. Maar voor de, de rest ja. de, uh, doe ik er eigenlijk niet veel... Uh... Wat wil je horen, prodigie? Nou, <laughs> ik hoop, ik kan, ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem, Welkom luisteraars. Welkom. Nou, dan gaat hij weer helemaal eruit. Oh. Ja. ja. Je kan die van mij aan zetten. Even kijken. Mesdames en messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa et un C'est parti. Nou hoe je Welkom bij het ZFM-radioprogramma. Morgen is het Weekend. Weekend. weekend. Nou zijn we er echt. Ja, <laughs> nog een keer welkom, luisteraars. En iedereen natuurlijk een geweldig, mooi, gezond. radio zand Zandvoort Boortmen. 2023. Ja. Absoluut. Mooie, ja. ja. Yes. En het is uh, goed afgesloten, heb ik begrepen. Geen uh, incidenten en in zo. N. Kerstboom worden al weer ingezameld. Ja, komt er nog een kerstboom op brand? Weet je nee, je dat? nee, dat gebeurt niet meer. Ah. Dat mag niet, hè? Oh jammer. Moet in plaats van een kerstboomverbranding, dat was jarenlang traditie, wordt dat nu... <coughs> Zal ik het voorlezen? Nee, laat maar voorlezen. Daar gaat hij. Kerstbomen inzamelactie in Zandvoort en Bentveld. Nu de kerstdagen achter ons liggen, wordt het langzaam weer tijd om de kerstboom weer op te ruimen. In plaats van de kerstboomverbranding, wat jarenlang een traditie was op het Zandvoortse strand, worden de kerstbomen tegenwoordig duurzaam verwerkt tot compost en tot houtsnippers voor biobrandstof in energiecentrales. Wat wel blijft is de jaarlijkse kerstbomen inzamelactie. Kinderen tot en met 15 jaar ontvangen 50 cent per ingeleverde boom en maken daarnaast kans op een cadeaubon van 5 euro of 10 euro. Wie ouder is dan 15 jaar mag natuurlijk ook kerstbomen inleveren, maar ontvangt geen loodje en 50 cent. De inleverdatum is woensdag 10 januari van 1 uur s middags tot half 4 uur middags. De kerstbomen kunnen worden ingeleverd bij de remise in de Kamerling onder straat 20 en op de boulevard ter hoogte van het Schuitengat, achter Dirk van den Broek. In Bentveld kan dat op de Bramelaan ter hoogte van de Bodaan. Alle winnaars worden op 16 januari bekendgemaakt op de website van Spaarne landen. Deelnemers kunnen vanaf die dag zelf kijken of ze hebben gewonnen. Wie in de prijzen is gevallen, kan zich aanmelden via de website. Keurig toch? Nou, heel mooi. Misschien ja. is, gaat mijn vader ook nog mee inzamelen. Die zit in de bodaan. Oh, ja. Dus ja gaat hij ja. met uh, kerstbomen slepen? Ja. Nee. Maar je gaat dus ook in uh, inzamelen in plaats van vreugdevuur. Ja, ja. ja nou, ja, vindt zonde, maar goed. Uh, ja, het is milieubewust. Het wordt in de uh, Bio-industrie is helemaal niet zo milieubewust hoor. Want het is hetzelfde afval wat in de lucht komt, als bij een kerstboomverbranding. Alleen hagen je dan energie uit, maar verbrand wordt het. Ja, oké, okay, maar er komt geen fijnstof vrij als het goed is. Dat nee. was, ja. Ik hoorde zelfs kaarsen, die, magen, die geven ook fijnstof. Dus ja. ja Hoe ver gaat het? Ja, weet je, wierook in een dito. Wierook? Ja, Nee, dus dus, uh, dat nee, is gezegend. Nee, we gaan de katholieke kerk. Moet sluiten, klaar. En wie hier ook. Zij zijn helemaal bestodig. Nou. Dat het je klimaatfascist... Oh, oh, uh, um. zo, zo, Zijn we het jaar weer begonnen? Of? We zijn het jaar weer begonnen. Ik ga trouwens met muziek weer verder met uh, YouTube. Ja? ja wat er allemaal in mijn geschiedenis uh, stond. Ja, oké. Okay. Nou goed. Ga ik even dus, thee maken. Ja? Ga jij thee maken? Ja. Dan heb ik hier Rob de Nijs met de zee... En daarna Dream on by Arrow uh, Smith.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 Passerend in de koude donkere nacht In de ochtend Hees ik dan mijn zeilen weer Deze zee werd mooier elke keer Hoe vaak vond ik niet aan land vast de waarde vaste grond Likte zij niet het zout van mijn ogen en mijn mond. Hoe vaak dacht ik niet. Het aarde mij veranderen kon. Terwijl ik droomde. Van een blauwe horizon. Deze zee. Hoe vaak heb ik haar niet vervloekt. Zij is anders. Dan dat waar iedereen naar zoekt. Aan golven ben ik altijd dit bij mij. Deze zee, deze zee, ben jij. Hoe vaak vond ik niet aan land, vast de waard, de vaste grond. Lichte zijn niet het zout van mijn ogen en mijn mond. Hoe vaak dat ik niet dat maar de. Dronde, van jou blauwe horizon. standing reckoned the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.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 Natuurlijk hebben wij weer aan de telefoon uh, Marcel. Ja, goeiemiddag. je het Maar ja, hi. En de beste M. wensen? Ja, jullie ook allebei, uh, dankjewel. Ja. Dat maar een mooi, uh, muzikaal uh, gezond uh, nieuw jaar mag worden. Ja, een hard rock jaar, hè? Ja, behoorlijk een metal, hard rock jaar. <laughs> Ja, metaljaar. Ja, metal <laughs> Zeker. Wat is het beste metaljaar uh, ooit geweest? Oei. Wat het beste metaljaar ooit geweest is... Ja? In de, uh, qua muziek Qua muziek, zo. ja. Toen uh, Led oh, Zeppelin oh. opgericht werd. Hè? Ja, jaar, ja, <laughs> ja, Black Sabbath. Uh, <laughs> zo'n 1970, 1969, zoiets was het toch? Ja? Ja, natuurlijk ja. ja, ja. wel metal uh, natuurlijk wel een beetje op. Oké. Okay. En, uh, en dat de, blijft de, toch wel de beste muziek? Of uh, heb je daarna nog zoiets van, mm, nou, Ja, de uh, Black Sabbath wel. en zo uh, zijn natuurlijk wel de pioniers in de metal. Net uh, als ja. Let's Zeppelin en Deep Purple. Dat zijn zo'n beetje de, de Holy Trinity, zeg maar. De drie... ...belangrijkste uh, invloedrijke bands... ...in de metal- hardrock-geschiedenis. Ja. Dus die hebben uh, natuurlijk wel heel veel invloed... Uh, ja, ...op uh, de moderne bands gehad natuurlijk. Dus ja, dus ja dat blijft wel... Uh, ...ja, tijdloos natuurlijk. Dat blijft nog steeds goed. En zeker draai ik Black Sabbath nog regelmatig... ...ook in mijn programma. Dus, uh, ja. Ja. Heb je ooit gekeken naar die uh, televisie-uitzending... ...van die uh, zanger van uh, Black Sabbath? Van Ozzy. Uh, ja, Ozzy. Uh, ja. Ja. That... Uh, nee, nee. nee. Maar je yes, had ook zo'n soort uh, real life. Uh, oh, je wilt die, uh, die real life? Uh, ja. De uh, Osborns. Nee, de ja, Osborns, ik heb wel stukjes ja. gezien, inderdaad. Ja, ja, dat is wel grappig. <laughs> dat ze zo lekker op elkaar lopen te vloeken en te ja. zien en zo. En die, ja, en die dochter precies. ook zo, die is wel opgemaakt. Ja. was ongelooflijk, ja. ja Ja, die kids van hun zijn ook wel, uh, ja. maar wel, wel, wel leuke, leuke gasten zijn. Ja, dat, uh, ik vind Sharon wel erg leuk. Ja, uh, ja. Maar ja, Ossie, geweldig. Maar ja, die, uh, die is verstopt met optreden. Die, uh, die gezondheid ja. gaat niet zo best uh, ja, van nee. hem. Nou ja, hij is ook al in de 70. En uh, Hallo, ik vind het wel dat doorleefd. hij het gehaald heeft, hoor. Zeker weten, so. ja. Maar uh, dat, uh, dat uh, had ik niet verwacht. <lacht> het zijn, nee, uh, ik niet. Verleden en alles en drank en weet ik het wat. Nee, <lacht> Had ik niet verwacht dat hij uh, nog steeds uh, aan het leven is. En ik heb gelukkig, uh, heb ik hem live gezien nog. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Ja. Oh, zeker. Een tijdje terug, denk ik alweer. ja. So, ja, 2018 denk ik. nog goed, oh, heel lang mee. Ja, nee. al iets, ja, iets daarvoor denk ik. Ik weet niet meer exact het jaartal maar ze uh, traden ze op in de Ziggo Dome. Dus dat was wel geweldig. Oh, uh, ja. ja, jammer. Dat had ik, nog, ja. ik wil wel willen zien, ja. ja. Ja, ik geloof dat het nog voor de release van hun laatste album was, maar ik weet niet zeker. Kan ook zijn de tijd is dus, hoor. Okay, yeah. Maar ze hebben natuurlijk 13 uitgebracht, want dat is het allerlaatste studiomateriaal dat ze hebben uitgebracht. Ja. 13. En, dus ze hebben uh, dertien albums 13. Gebracht, ja. Ja. ja. Dus uh, ik weet niet of dat toen de tour was daarvan, dat, dat staat me even niets meer van bij, dat gaat zo snel dat ik het af toe niet meer weet. Maar het uh, was wel geweldig optreden, toen was uh, Ozzy nog uh, wel redelijk goed bij Stem tegenwoordig. Uh, <laughs> dat wil je niet meer horen, dus net zoals Axl Roads van Guns N' Roses, ja, ja, dat wil je ja. ook niet meer horen. Ja. <laughs> dus uh, nee, uh, dat... Uh, ja, de eerste twee albums van, uh, van, van die band, dat is verschrikkelijk mooi, hè? De eerste, de ja, de eerste paar albums van Black Sabbath zijn natuurlijk uh, tijdloze klassiekers. Ja. Gelijk de, de gelijknamig album en natuurlijk uh, Paranoid. Uh, ja, tijdloos. Geweldig maar in het begin een beetje afgekraakt, hè? Uh, drie, vier akkoorden, dat was het. En dan, ja, een beetje... Oh ja, serieus. Oh. Ja. Dat was toch ook wel voor die T tijd natuurlijk, uh, ja... Heel uh, vernieuwend, denk ik ook wel. Zoveel. Ja, nog niet geaccepteerd, denk ik. Nee, nee het was nee. nog te nieuw, denk ik, voor de vele ja, Voor de ja. mainstream, dus... Uh, ja, ja. ja, ja. Maar goed, wat ga jij maandag doen? Daar bellen we niet voor, we gaan... <laughs> kunnen er een uur over kletsen. Ja. Nee, komende maandag staat er weer de zesde uitzending van Play It Light like Selected Centraal. Dan ga ik aandacht hebben natuurlijk voor het nieuwe jaar, dus begin van het nieuwe jaar. Dus alle muziek, alle nummers zullen in het teken staan van een nieuwe begin en een nieuwe start van alles. Het kan van alles zijn natuurlijk. Uh, nieuwe relatie, nieuw leven, uh, het opgeven van slechte uh, uh, hoe noemen we dat? Slechte eigenschappen of uh, gewoontes. En uh, het uh, weer uh, verbeteren van je leven, zeg maar. Daar staan die nummers allemaal in centraal. Uh, ja, ook nummers met uh, dat in de titel. Dus nieuw beginnings als titel of nieuw uh, Starting over, dat soort uh, titels, die zullen allemaal voorbij komen. Het is een beetje een teken van het nieuwe jaar. Dat uh, is het onderwerp van dit uh, ah. komende uitzending. Ja. Ja, dus mooi. hopelijk uh, kan ik met, uh, met de boodschappen die daarin zitten verwerkt uh, ook een beetje inspiratie uh, geven uh, ja, voor, de, voor de mensen hun nieuwe voornemens. Of ja, het ja, veranderen super. van hun leven ja. in het nieuwe jaar. Dus uh, ja. ja, dat wordt wel een, een leuke... Uh, Leuke uitzending met een mooie boodschap. Ja, diepzinnige ja boodschappen. Nou, diepzinnige moet. Een goed. diepzinnige boodschap, ja, <laughs> zeker. <laughs> dat moet wel passen. <laughs> ja, nee, ja, nee nee, nee, het valt er wel mee. Maar nee, mooi. De, dus, de, muziek, de muziek is daarop uh, gefocust, zeg maar. Gewoon. Dus maandagavond van 9 tot 11? 9 tot 11 uur uh, weer op ZFM's antwoord uiteraard. Ja, hartstikke mooi. Play it loud ja. en dan Select It. Select It. Uh, een van de zes thema-uitzendingen van Play it loud. Oké, okay, ja. nee, hartstikke, hartstikke, hartstikke mooi. Ja, yes. En tot volgende week weer. Volgende week ben ik er niet, ja. dus dan moet je met Marja en de specialist. Ben je weer op maar... vakantie zeker? Of, uh... Ja, ja, <laughs> nee, dan, dan moet ik mijn krantenwijk lopen en dan ja, heb ik geen tijd. Sorry. Ja, ja, ja. ja. Nee, je gaat gewoon naar de zon toe. Ja, hij gaat weer op reis. Hè. Dat, is, uh, dat weten we allemaal. <laughs> ja, jij bent naar de sneeuw geweest, ik ga naar de zon. <laughs> ja, ja, Ja, ja. Dat is ook lekker natuurlijk. Waar ga je naartoe? Uh, Tenerife, ja... Lekkerdje in de zon zeggen. ja... Ja, ja. ja wel een hoor. Ja. Ja. <laughs> ja. Hij heeft het weer helemaal gehad hier. Ja, ja. ja wie niet. Show wie niet, ja, reeg. precies. <laughs> ik heb het ook gehad. Ja. Ja. <laughs> ik heb ook nog een plan om weg te gaan, maar dan ga ik weer naar de kou. Dus ik ben deze kou wel een beetje zat. Ik wil ja. wel echt winterse kou echt, hebben. Echt de weer. Volgende week, hè, schijnt. Wat? Volgende week schijnt het weer te gaan vriezen. Ja, ja, ja, gelukkig wel. Ik hoop het. En ik hoop dat het zo blijft ook even. Nee, ja. Helaas, nee. nee. Dat uh, zal wel weer niet, Nederland kennende. Nou, heel veel plezier, Pim. Ja, uh, en ja. bedankt. Uh, tot een over hoor het je. Ja, Tot okay. over een poosje en tot volgende week, Marja. <laughs> Oké, okay, Marcel. Ik voor de uitzending. Dus... Doei, hoi, hoi. doei, doei. Doei, doei. Doei. Zo, so, dat was Marcel. Dan heb ik nu nog plaatjes. Ik heb uh, Eleanor, Eleanor McFoy met uh, When The Rain Falls. Hoe ik erop kom weet ik ook niet. Maar. En daarna heb ik Herman Vinkers met de halve garen. Mooi. Myself out, and I wonder about how I let myself get in this state. And my coffee's run out, and the milk is gone off, and the last piece of bread is gone stale. And I hear myself curse when the heating won't work 'cause I didn't pay the bill right away. The cold air is chilling me, and my head is killing me, and I've only got myself to blame. I swear that in future I'll be more together. I see my computer, so I go and check my mail. Well, it takes me a while, but eventually I get online, and when I finally do, I open up my messages. The second ones from you, then the rain falls. The rain falls. Breaking it off And you didn't think It could be said to me Straight to my face So those rumors are true You've got somebody new You've been taking her Out of my place And now you want Rid of me You've gotta be kidding me Don't just think I want rid of you I know you cannot Be my friend My friends They'd come through When the rain falls The rain falls down How the rain falls I drag it away to the trash and i gather my strength i delete your address all along with the rest of the messages you ever sent 'Cause i will find someone new someone who loves me too cherish me to have and to hold and you will be the one we'll see out there in the cold when Ja, dat weet ik ook niet, hoor. Hier heb ik pillen, poedetjes, nog medicijnen voor. Dus ging de halve garen naar de psychiater toe. Die wilde hem wel helpen, maar hij wist alleen niet hoe. De dominee geraap en die zag: dit is niet pluis Meneer, u bent aparte nog, dan Christus aan het kruis Ten einde raad het gekkenhuis, want ja, je moet toch wat Maar alle halve garen daar, die waren hem snel zat garen zijn, dat is één ding, maar dit gaat over de top Dit mag u ons niet aandoen, is nee, zo knappe wij niet hoog oh. Tja, dag, de halve garen als ik het goed bezie, sta ik er alleen voor. Ik ben mijn eigen therapie. Hij zette zijn gedachten keurig netjes op papier. En zorgde dat het rijmde bij muziek uit een klavier. Zo trok hij langs de podia, gaf mensen veel plezier. Oh, wat een leuke halve garen. En ik heet u welkom hier. Nu zijn er halve garen ook veel gekker, nog dan ik. Met geen gevoel voor rijmen met een humorloze blik. Zo'n geval is ernstiger en gek zonder muziek zoekt iets te vaak een eindbestemming in de politiek. Waar hij met zijn daden u het lachen doet vergaan Legt met uw duur belastinggeld veel nutteloosheid aan Een kerncentrale en een veel te dure slechte trein En ook een vliegveld Twente dat weer snel failliet zal zijn ik snap wel dat u af en toe wat geld aan mij besteedt U krijgt een avond dat u alles eventjes vergeet Maar waarom als u weer eens in een stemhok mag gaan staan Kruist u halve garen met het rode portlood aan Zo houdt u slecht beleid in stand en smijt u met uw geld En moppert op de lieden die u zelf hebt aangesteld Half gaar ben ik en met mij veel bestuurders op een rij U bent een hooggeheerd publiek maar net zo gek als wij. Leuk, ja. ja. Ja. 2015 alweer. Goh. Ja. Heb je Misha Wertheim gezien? Misha hij, ik heb hem gezien, ja. Ik vond hem erg leuk. Ik vond hem ontzettend leuk, maar ja. er schijnt ont heel erg veel kritiek op te zijn geweest. Ja? <laughs> ja. Oh, dat heb ik nog niet gehoord, nee. Dat, ik heb de dag erna gekeken op zijn aanraden met uh, de NPO Start. Dus, uh, <laughs> <laughs> maar erg leuk, nee. Ik vond het, ja, ik uh, vond hem ja. ook erg goed. Ja. Dus, uh, maar goed, laten we het dus hebben over het afgelopen jaar. Hè? Ja. Het natste en warmste jaar sinds het begin van de metingen in 1901. Vooral de regen viel natuurlijk op, hè? Ja. Normaal is dat eh, 1060 mm. 1060 ja? mm is meer dan een meter, hè. Ja, wereldwijd, hè. Nee, landelijk. Landelijk, oké. Okay. En normaal is dat maar eh, 795. Dus okay. toch wel een toename... Van 25 procent. Ja. ja. En ook de gemiddelde temperatuur was 11,8. Ook het warmste sinds 1901. Ongelooflijk, ja. hè? En Vooral de winters, hè? Ik vond de zomer afgelopen jaar nou niet echt. Ik zeg, ja, oh. nou, het record kwam voornamelijk door de maand die absurd warm was, hè? Ja, Oké. Okay. En in het zuidwesten was het het minst nat. In Westdorp daar viel maar 800 millimeter. Toch wel weer 100 meer dan normaal. Ja. En delen was het natste. Met 1273 mm. 400 okay. mm meer dan normaal. Oh, oh, oh, oh. Het was een heel zonnig jaar natuurlijk. Hè? Ja. Uh, normaal heb je maar uh, 1774 uur zonneschijn. Maar nu hadden we er 1913. Ja. Oké. Okay. Dus 150 meer op de ja, 10 procent, dat valt er mee. Ja. En zoals gezegd, dat kwam voornamelijk door de record de zonnige juni maand. Ja. Maar het is natuurlijk heel raar dat het, uh, dat het jaar zo warm en zo nat was. Ja. Ongelooflijk ja. ja dat water moeten we op kunnen op kunnen vangen, hè. We moeten Wat Dat betreft beter met water om gaan leren gaan. Hè. Ja, maar het is zo moeilijk. Het zijn allemaal van die extreme, hè? Dus ja. ja nou dan ja, maak je ook in een passe. Inderdaad... En dan uh, doe je het ja. daarin, weet je. Ja. Maar we moeten dan gewennen dat we soms overstromingen hebben. Maar ja, het is ja. niet anders dat af en toe je kelder onderstroomt. Nee, bij, bij ons niet, hè. zeven hoog en vier hoog, maar soms zal je kelder overstromen, ja. Ja, ja. ja. ja. dus. Uh... Wist je trouwens, er was een uitzending over die overstromingen in, uh, in Limburg en zo? Ja. En die krijgen we nog wel door de verzekering bepaalde dingen vergoed, maar ja. Ja, een heleboel gaat dus naar het nood, door het noodfonds ja. van de Nederlandse regering omdat de, de verzekeringen gewoon niet alles dekken. Maar wist jij dat al bij een zeeoverstroming, dus als de zee, bijvoorbeeld Zandvoort, in binnenkomt, dat je helemaal niks vergoed krijgt van de verzekering? Oh, nee, wist ik niet. Nee. Zeeoverstromingen zijn niet uh, gedekt, want dat is uh, te groot. Zijn, betalen, ja. Dat is te groot. Ja, ja. kunnen ze niet betalen. Dan denk je, nou, ja, nee, ze niet zijn niet voor, echt ja. arm, toch? Ja, nee, ze zijn, ze zijn natuurlijk behoefte, maar ja. Maar daar heb je wel gelijk in, want ze zeggen als grondwater omhoog komt, uh, en ze zeiden ook, het regent al maanden, dus je, je, je kan het zien aankomen. Dus als je niks gedaan hebt, moet je niet zielig uh, bij de uh, verzekering gaan klagen. Je moet er wat aan doen. Ja, maar ja, goed, als jij vijf meter onder NAP ligt, dan kan jij niet zeggen van, uh, ik ga even een paar paaltjes onder mijn huis zetten van vijf ja, wel, meter. Jawel, je kan bijvoorbeeld je kelder waterdicht maken en zo, dat soort zaken. Ja, maar schat, een, een, een beetje eens woning is, vijf meter hoog, dan ja. moet je op het dak. <laughs> ja, maar dat is niet gebeurd, die staan niet. Nee, de... maar nee. stel dat gelijk. in het uiterste geval, ja. denk ik nee. van ja. ja. Nee, maar we kunnen niet alles gaan uh, afdekken, hè? Nee. Dat kan wel, maar dan moet je veel meer premie betalen, ja. Nou. Maar het, ik vind het moeilijk hoor, daar heb je helemaal gelijk in, ja, het is een beetje onduidelijk allemaal. ja, ja. Maar we hebben ook veel, veel stormen gehad. Dit, uh, ja. ja, kan je nog Polly herinneren, die op 5 juli? Ja. Ja? Ja. <laughs> ja, ik heb, ja, ik heb een klerenhekel aan, aan storm. Aan ja, aan zeker inderdaad, ja. Ja. ja. Nee, daarom. Dus, uh, en dan was er nog een, op 2 november. Karian, Kiaran. Ja, en uh, wat je het, uh, Gerrit hebben we net gehad. Gerrit? Ja, van Gerrit Hiemstra geloof ik. Uh, oh, die? Ja. ja. Die is naar Nederlander vernoemd. Uh, we hebben onze eigen storm gehad. <laughs> maar weet je, hoeveel energie er opgewerkt kan worden met zo'n storm? En weet je dat nog steeds die, die, die, die windmolens stilstaan? Ja, die staan nog steeds niet uh, in productie. Nee, dat nee. klopt, ja. Ja, triest. Ja. Denk je, ja. Maar, we hebben ook positief nieuws. Oké. Okay. Zou ik dat nog eens zeggen of uh, moeten ja. we eerst even wat anders doen? Ja? Zeg maar wat je wil. Duurzame stroom, minder afval en herstellende natuur in 2023. ben ik het niet helemaal mee eens, maar kijk wat hij zegt. Ja. Er waren ook positieve records. Zo schafte meer huishoudens dan ooit een warmtepomp aan. En stegen de hoeveelheid stroom die wordt opgewekt door zonlicht. Die steeg ook, ja. ja. En van alle stroom die werd opgewekt kwam de helft uit natuurlijke bronnen. Dus ik denk dat windmolens en uh, zonnepanelen ja. en zo. Dus de helft is best wel veel, ja. En stroom wordt uh, niet, uh, niet alleen vaker duurzaam opgewerkt, maar een hoop systemen worden ook zuiniger. En bijvoorbeeld het Nederlandse internetknooppunt, dat toch al behoorlijk jong is. Ja, ja. Dat gaat met, 75, of met ja. 85% hun elektriciteitsgebruik verlagen. Ook, dat, dat mag ook, ook wel. Nou, zeker. Is, ja. Ja, maar, ja, dat gebruiken we toch allemaal met z'n allen. Dus ja, ja, absoluut. Een nieuwe wetgeving hebben we natuurlijk ook gekregen. Dat, hopelijk gaat het ook het klimaat een beetje helpen. Ja. Zo belanden minder blikjes bij de restafval. He, van, door invoering van het statiegeld. En werd de gaskraan in Groningen dichteruit. Ik Ben ik het ook niet helemaal mee eens. Ja. Ja. In... Dus, uh, we, we, we, Michael loopt hier altijd rond. He. Dat is een uh, dakloze jongen. Een hele lieve jongen. Elke oh, met die uh, golfstick altijd in zijn hand. Met? Een golfstik, een golfstok. Ik weet niet of het een golfstok is of zo'n knijpertje, weet ik eigenlijk niet. Ja, ja, ja. Maar goed, ik kom hem vaak met Charlie tegen en dan gaat hij Charlie knuffelen en doen. En, uh, en maar die, die, die, die, zit, die haalt echt heel veel met die blikjes op hoor. Je ja, ziet alles. wat hij uit vadersbakken vist en zo. Ja, hij is niet de enige. Ik ken er ook iemand die komt altijd op de fiets. Het ja. is meer een Nederlander. In maar volgens mij, die, die heb ik al een tijd niet meer gezien. Die zie ik altijd op de, op de boulevard eigenlijk. Ja. Ja. Ja. ja, maar die heb ik een tijd niet meer gezien. Maar die zit ook hartstikke vol me af. Ja. Ik heb zo iemand wel eens voor me gehad bij de, de inzameling van uh, flesjes en blikjes. Maar god man, <laughs> voordat die gasten <laughs> klaar zijn. <laughs> <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. ja. Yes. En ook een positief nieuws is dat in Brazilië... Naam de ontbossing met een derde af sinds president Lula op aantrad. Nee, hey, goed zo. Dat is wel positief. Ja. ja. En de ozonlaag herstelt zich volgens plan. En in de Nederlandse Waddenzee groeien de geplaatste perenbomen beren, uit tot een rijk rif. Dat is ook prettig. En door verwijdering van honderden dammen in Europa kunnen trekvissen beter migreren en voortplanten. En kan de natuur haar gang gaan. Ja. Ja. Zullen dus we dus weer zet... even een plaatje doen? Een plaatje? Nee. Ik ben je nou lekker bezig nu. Ben je nou lekker bezig? Nou, dan gaan we nog lekker. <laughs> nee, een plaatje. Ja? Ik heb... Um, trouwens, dit is, een, dit is dus allemaal wat, wat internet voor mij verzint, hè? Nee, niet verzint. Dat heb je allemaal zelf gedaan. Nee, want ik heb nog nooit van Eleanor McFoy gehoord. Ja, en toch zit die... Nee, hij gaat niet zonder meer... Uh, echt wel. Nee. In, uh, YouTube plaagt mij. Dit is uh, Doris met In de hemel is geen bier en daarna... Die purple met Black Knight uit ja, okay. 1970. Ja. Dus dat is zaterdags, s'avonds, alleen nog maar van mij. Wat kost, wat kost, die avond maak ik me helemaal vrij. Ik zag in mijn buurcafeetje, is lekker door de mand. En ik denk, als ik aan de toonbank zit, wat een gezegend land. Nou zegt het spreekwoord, alle zegen komt van boven. Maar dat kan ik door al die regen niet geloven. Want in de hemel is geen bier. Die dier in de hemel is geen bier En daarom drinken wij het hier. Het Rotterdamse water, dat smaakt nog altijd slap Ik lust niet zo graag koffie, ik ben niet zo gek op dat. Maar als ik zo is mopper, dan fluistert me verstand Neem maar gauw een pilsie, wat een gezegend land Nou zegt het spreekwoord, alle zegen komt van boven maar dat kan ik door al die regen niet geloven. Want in de hemel is geen bier. Daarom drinken wij het hier. Ik ga vandaag geen eten kopen. Zet je dan drama vast op. In de hemel is geen bier en daarom drinken wij het hier Want in de hemel is geen bier En daarom drinken wij het hier Ik ga vandaag geen eentje komen Ja, dat Jammer, er had er genoeg van. Ja. Ja ja, ja, ja, ja, dat zal het zijn. Ook een beetje metal, hè? wat uh, Marcel net ja, vertelde. Ja, ja, ja, ja. Maar mooi nummertje. Black Sabbath en uh, Black Sabbath, ja. ja. ja. Mooie tijden. Ja. Komen nooit meer terug. Nee, jammer, hè. <laughs> ah, is, weet je je, je, je, je hebt altijd wel van die periodes gehad met muziek. En ik moet, ik moet zeggen, voor mezelf, maar dat zal ongetwijfeld een generatiekloof zijn. Uh, ja. Ik vind de muziek niet meer wat het geweest is. Nee, inderdaad. Het is, ja, ja. Dat is generatie, ik geloof ja. Ja. Ja, duidelijk. Ja. Nog even een kort overzicht van het uh, Koninklijk Huis, wat hij in 2023 gedaan heeft. Nou, ik ben huh? heel benieuwd. Kort maar hoor, niet te veel. Op 1 juli hield de koning een toespraak tijdens ja. het... Ja, ik heb die kort niet... <coughs> niet, oor, niet doorheen praten, hè. Sorry. Ik begin opnieuw. Op 1 juli, afgelopen jaar, heeft de koning een toespraak gehouden... tijdens een jaarlijkse nationale herdenking van de slavernij verleden. En meteen excuses gemaakt, volgens mij. Klopt toch? Ja. ja. En in 2023 was het ook tien jaar geleden dat de koning werd ingehuldigd. Ja. En dat gebeurde op 26 april, volgens mij. En daarvan uh, heeft hij tien keer tien mensen uitgenodigd voor uh, een tienmaal. Wel leuk, leuk inderdaad, Ja. ja. Ze hebben staatsbezoeken gebracht aan onder andere België, Slowakije en Zuid-Afrika. En ze ontvingen de presidenten van Frankrijk en de Republiek Korea. Het ja. zal toch al Zuid-Korea zijn, denk ik, hè? Ja. ja. Er is een foto van, van, van uh, uh, uh, Willem-Alexander met Poetin. Ook tijdens uh, de, de Olympische ja, ze... Winterspelen, toen de tijd, in uh, soort. Ja, ja, ja. Kunnen we uh, Willem niet eens een keer lang sturen bij uh, Poetin om te zeggen van, hé, hey, uh, Makker, <laughs> wat doe je? <laughs> nou, maakt minder nee. indruk denk ik, ja. Oh, ja Oké. Okay. Ja. Ja. Maxima heeft ook nog wat gedaan. Ze is oh. uh, erevoorzitter van de Mindus. Hm? Hm. Meer muziek in de klas. Ja, dat is ook wel mooi. Ja, dat ja. is wel goed bezig, ja. ja. Ja. ik ben er wel content mee, hoor. He? Ja wat absoluut. Het is wel dat, uh, dat is een beetje sprake dat uh, die automatische verhoging een beetje hoog is. Daar krijgen we 5% nee? bij of zo, die inflatiecorrectie of zo. Dus dat was ook weer erg veel geld. Ja. Dus ze krijgen wel veel geld, ja. En ze betalen nog steeds geen belasting. Dus ja. Nee, nou ja, ik, ik, dat ben ik met iedereen eens. Ik vind dat we hun ook belasting moeten gaan betalen. Absoluut. Dat ja, vind ik ook inderdaad. ja. Het, ja. Uh, zonder enige twijfel. Nou, en nog een laatste dan. Uh, Koningsdag is dit jaar gevierd in Rotterdam. Ook een 0-10. Uh, ja. Gerelateerd aan uh, die tien jaar dat hij koning was. Ja. En hij heeft een podcast serie gemaakt door de ogen van de koning. En daarin oh. vertelt hij wat hij de afgelopen tien jaar heeft ervaren. En wat de koningschap behelst. Was okay. het toch volgens mij een beetje DJ? Ja, ja. Ja, dat lijkt me wel. Edwin, uh, Edwin, niet Edwin Rutte, maar die andere Edwin. Evers? Edwin Evers, ja, ja. Kan je dat niet herinneren? Nee. Oké, okay. geeft niet. Nou, op naar muziek dan maar. He? Ja, op naar muziek. Op naar muziek. Uh, had jij nog uh, ukulele? Vibe? Uh, ja, maar nog uh, even wachten. Nog even wachten? Ja, ja. Ik heb 4,5 uh, minuten overdenking van Dominee Gremdaard. Of wil je dat volgende uur? Of doen we nu, doen we daarna Juken Vibes. Oké. Okay. Ja. Dominic Grenbaard. En toch geniet. ik. Oh, oh, zeg wat leuk, Wim T. Wim Schippers. Ernie op de voorpagina van de NEC uh, Handelsblad. Mm -hmm. uh, ja, ja, ja, ja. Dames en heren, fijn dat u kijkt. Uh, en toch geniet ik. Kent u die uitdrukking? En toch geniet ik. Ik sprak van de week een, een, een, een nog jeugdige oudere vrouw. U kent ze wel. Vrolijke rimpels, smalle taille, grote oren en een wat, wat, wat uh, scheve mond. Ik sprak haar in de trein van Utrecht naar Amersfoort. En de vrouw die zat tegenover mij en las de krant. En ik hoorde haar af en toe mompelen, Ik hoorde haar af en toe mompelen. God, god. God, het is toch niet waar, hè? God, het is toch niet waar, hè? Of, of wat ik ook hoorde, och, och, och, wat een kutwereld is het toch? En, en, en getuizem in Rome, zo, dames en heren, uh, uh, spontaan, U kent mij, legde ik mijn hand op haar bovenbeen... En zei, ja, het is me wat. Dat is vaak de beste reactie op zo'n moment. Ja, het is me wat. De vrouw die keek mij aan en zei... Jezus, dominee, gremdaad, Kan je dat ook nog? <lacht> ik glimlachte wat en ik zei, ja, ja, ja, het wordt altijd erger. Het wordt altijd erger. En ik moest denken, dames en heren, aan de mensen die geen zin hadden... om met de auto naar de wintersport te gaan... en uiteindelijk toch maar gingen, maar, maar dan in de sneeuwfile, in de terechtgekomen zijn. Oh, wat erger. Oh, oh, oh, je hebt helemaal geen zin. die zit ineens de hele nacht... De hele nacht zit je in die koude auto, Je ja, had er helemaal geen ik had er helemaal geen zin in, zit je in die koude auto. Je moet dan ook nog slapen. Het wordt altijd erger. Het wordt altijd erger. En de vrouw die zei, de, amveren, de vrouw die in de trein was van Utrecht Namerswoord, die zei... Het wordt inderdaad allemaal steeds erger. En toch geniet ik, mag dat, dominee? <lacht> ik glimlachte, nog wat ik zei, ja... Ja, natuurlijk mag dat. Het moet zelfs. Het leven heb je ook gekregen om te genieten waar er te genieten valt. De vrouw die knikt en die zei... Ja, maar toch, als ik de hele avond tv kijk, dominee... dan word ik soms wel somber. En ik mis ook wel eens een vertrouwingwekkend persoon. Een echte enkerman. In Nederland spelen ze een beetje de enkerman. Twan Huis, Marielle Tweebeke, Eva Jinek, Joost Karhof. Ze stralen eigenlijk geen van alle warmte en wijsheid uit, dominee. Het zijn, het zijn, het zijn kille slechte Slecht nieuwszenders, eigenlijk. Killer slecht nieuwszender. Zij blazen een koude wind de huiskamers in. Daar zei de vrouw die zei dat ik dacht: wat een verstandige vrouw. Ik begreep wat de vrouw bedoelde. En ik zei: Doe de televisie dan toch gewoon eens uit en lees een goed boek. Of kijk naar een mooie film. Laat je niet zinloos depressief maken, maar kies voor de zonzijde. Ook ook in een wereld van terreur, dreiging en feyenoord -hooligans. Kies waar mogelijk de zon zijde. Ja, dames en heren, dat was een heel goed gesprek. En voor we het wisten reed de treinstation Amersfoort binnen... en ging een ieder zijn eigen weg. En toch geniet ik. Dames en heren, dat is het thema. Ik hoop dat u dat ook, ondanks alles... Doet. Genieten. Ruimte ziet. Ruimte ziet. En er is altijd wel wat ruimte. Ruimte ziet om te genieten. <lacht> Ik wens u een hele fijne voortzetting. En een aangenaam etensmaal met spekjes van dokter Dank u wel voor uw aandacht vandaag.